Clemens Peters met het NOS Journaal. In Zuid-Limburg zijn campings ontruimd vanwege het hoge water. Vanochtend moesten al zo'n 200 kampeerders weg van twee campings in de buurt van Gulpen. Zij zijn naar hotels in de buurt gebracht. Inmiddels kunnen ze weer terug naar de camping. De veiligheidsregio heeft uit voorzorg ook twee andere campings ontruimd in Meersen. Daar wordt de hoogwaterpiek rond deze tijd verwacht. Het hoge water vormt geen gevaar voor dorpen of steden in Zuid-Limburg. Meer overlast is er net over de grens in België bij voeren. Daar zijn kelders en straten ondergelopen. Inmiddels zakt het waterpeil er weer. Tussen Maastricht en Vizé rijden vanwege het hoge water... in elk geval tot morgenochtend geen treinen. Noodweer leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk... en in de Duitse deelstaat Saarland. In Slowakije is de verdachte van de aanslag op premier Fico voorgeleid. Het is een man van 71 met een politiek motief hoort hij niet bij een politieke groepering. Hij is voorgeleid bij een rechter in Pezinok, vlakbij de hoofdstad Bratislava. De verdachte werd afgeschermd door zwaar bewapende politiemensen. De pers mocht niet naar binnen en ze moest buiten wachten voor een hek. Premier Fico ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Gisteren is hij opnieuw geopereerd.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 Hij heeft in 1915 een lied geschreven, genaamd Zandvoort bij de Zee. Het is geschreven op het originele nummer Seaside on the Brain... van de Britse componist Herman Derewski. dat Davids op een buitenlandse liedjesbeurs aanschafte. Het lied werd in eerste instantie bekend als onderdeel van de revue Loop naar den Duivel... waarin Louis en Henriette Davids, eitje Davids zoals we het kennen, het zongen. Het zou, zoals meer liedjes van Davids in Nederland, uitgroeien tot een evergreen...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 we kijken naar het sprookje, lieve schaal. Zo warm in, arm jij en ik, lachen naar alle kant. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal.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 Komt met de deurknop in zijn hand en tante Sjaan die lag voor Pampus in de kant. De GGD, u kent dat wel, wat was dat vroeger gaan En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan Er is een Amsterdammer doodgegaan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 Ik ben eerst jarenlang de kosten Doe steeds mijn werk met veel plezier Bemoei me nooit met andere zaken Geen altijd thuis, nooit anders weer Ik leef zeer in en zeer solidaar Mijn gezicht staat altijd in de plooi. En ik moet toch aan Mijn bandje denken En aan mijn dag Gelukkig vrouw Gaan we! Is dan mijn weer gedaan Dan kan ik de straat op gaan Dat zie je dan. Op dit bar Geen kostteur die voor je staat. Dan zie je Vrolijk de snuit, als kost het zo jong en fijn. Want de man weet, als kost te leven. Moet je stapel, maar jokje voor zijn. Maar zij lang leven de bieren in de klare. het heerlijk in dat de parastitaal. De vrouwen, de wijn en de sigaren. In ons heerlijk. Ben ik een chili of een ede. in elk café op het Rembrandtsplein? Waar ook bepaald geen kosten of zoiets van die naart zijn? Ik dans daar mijn vochtstrotje. en s'nachts dan slaap ik nooit alleen. Want die er is geen fotjaar Het is een mens van vlees en bij Oké okay, jongens, even lekker met haar nou vast houden, mee zingen en in, inhaken Is dan mijn wezen kaal Daar dan kan ik de straat op gaan Dat zie je op de baan Geen er meer voor Matje, als kost het zo jol en fijn. Want om altijd, als kost de leven. Moet je stapel maar jokke, voor zijn hart. Zij lang leven, de pieren en de klare. Het heerlijke net, van stiedam. De vrouw. You know what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 Moeder zegt, wat een gedonder, had je er thuis niet kunnen doen. Heer vader, ik moet stoppen, want mijn uitlaat geeft de geest. Gaan de morgen naar de dokterij, nou door, de vieren feest. Gekomen, heeft de uren lang Naar het hoofd genomen Willem zoekt maar niet Zij tante Kee Want hij heeft die kop niet nodig Hij verhaal werd...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 En zou voor altijd bij je willen zijn. O oh Amsterdam, wat ben je mooi? De torenklokken zeggen het je steeds. O oh Amsterdam, Jo van Amsterdam. Ik blijf bij jou zolang ik leef. Al ben je niet in Amsterdam geboren, al weet je weinig af van de Jordaan. Toch heb je zo je hart bij ons verloren en wil je nooit het nog meer vandaan. O oh Amsterdam, wat ben je mooi met je grachten die en Rembrandt plein.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 Balans ter aan, ik blijf bij jou, zo lang ik leef. Yeah. Nostalgie en melancholie U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort We zullen je missen Waterlooplein. We zullen je missen isak.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 is om te huilen, dat ook jij nu heen gaat jouw ja, goede dagen zijn voorbij je moet verdwijnen voor een tunnel onder het tijd, we zullen je missen Waterloopplein we zullen je missen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 Dan moet je niet huilen Het is beter zo Jij zei toch Ik deugde hier niet En als ik hier In dit warme land Voorgoed van de vlakte verdwijnt Mijn laatste gedachten mijn laatste groet zal voor jou zijn.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 Zo vet is Amsterdam.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 Dichtbij. En toch zo ver is Amsterdam. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht.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 is dus altijd een getop, het favoriete vak. Geen harsjes in je kop, geen diploma in je zak. De mulen wachten maken lukt je in geen honderd jaar oh, Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Zo is het. Als je, bent, als, je bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar. Herseloos is geen bezwaar. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar.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 als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar Leef gerust als kluizenaar Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar Doe het zonder kaviaar Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar zij is overstijnswaard Als je maar gezond bent, als je maar gezond bent Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar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 Een fietspomp, een stopnaald, een wekker Het hindert niet als ik die woorden niet ken Dokter, ik voel me niet lekker Is in Spanje no je en topien Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje Nou gewoon met dit boek in mijn zaak een saffie is daar een chipilio En een broodje is daar panicilio Van Bilbao tot Malaga Kan je terecht met het grootste gemak. Ah. Er is geen enkele zin in Jordaan's, Of hij staat hier vertaald in het Spaans ole Als ik die taal zo eens naga. Dan praat de Spanjaard veel mooier als wij. op pasado por aqua. Dat zeggen ze daar voor een zacht gekookt ei. A que hora sale el favor. Betekent hoe laat gaat de boot weg van hier. Dame el papel de licha. Geef mij eens een stuk skuurpapier. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje, Dan nou, gewoon met dit boek in mijn zak. En Safi is daar een tipilio, en een broodje daarvan iets panicilio. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemaakt. Ah, er is geen enkele zin in Jordaan, of hij staat hier vertaald in het spad. nee!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 Vissen. Je zoekt een fijne stek. Je rolt je zware sjek. Al wat je hartje verlangt. De vogeltjes hoor je kwelen. De lammetjes zie je spelen. En het kan, kan je in je feite vijf. geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om brood beleg.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 Dan ging je samen naar de rand, samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw. Leven, spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren, hadden we plezier. Stieren werd te spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa.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 Geen aandacht aan haar kwaal geschokken Want toch hij dacht ze heeft een vuiltje in haar oog Maar toen ze na een tijd